Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Frankrijk is het de drukste dag van het jaar op de weg. Aan het begin van de middag stond er bijna 800 kilometer file, meer dan op Zwarte Zaterdag. Vooral op de wegen naar het zuiden is het druk, rond Marseille en bij de Spaanse grens. De AMB denkt dat niet veel Nederlandse toeristen er last van hebben omdat die nog op vakantie zijn of op de weg terug. De burgemeester van Berlijn heeft felle kritiek geuit bij de herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Hij snapt niet dat er mensen zijn die met gevoelens van nostalgie aan de muur terugdenken. Volgens de burgemeester was er geen rechtvaardiging voor de muur. Precies 50 jaar geleden werd begonnen met de bouw. In 1989 viel de muur. De man die maandag een gewonde Maleisische student in Londen beroofde is vandaag voor de rechter voorgeleid. De man van 20 werd donderdag naar aanleiding van videobeelden aangehouden. Daarop is te zien hoe de bloedende student overeind wordt geholpen en even later wordt beroofd. De video is op YouTube al miljoenen keren bekeken. De politie heeft een Rotterdammer van 18 aangehouden die opriep tot rellen in Rotterdam. Met zijn mobiel had hij opruiende berichten verstuurd die later onder meer op Twitter stonden. Een paar winkels in Rotterdam gingen gisteren uit vrees voor rellen eerder dicht. In Indonesië wordt toeristen gevraagd om weg te blijven bij een rokende vulkaan. Uit twee kraters komt rook en er ontsnappen schadelijke dampen. De autoriteiten hebben het risico op een uitbarsting verhoogd naar het op één na hoogste niveau. In 2002 is de vulkaan op West-Java voor het laatst uitgebarsten. In arnhem is een wurgslang die was ontsnapt weer teruggevonden. De koningspython van anderhalve meter lang was ruim een week geleden uit een terrarium in een huis ontsnapt. De politie in Zeeland waarschuwde buurtbewoners op te letten. De slang is teruggevonden in een geluidsspieker. Het weer bewolkt hier en daar een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht veel regen, maar in de loop van morgen opklaringen en gemiddeld 20 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam, bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A16 Breda-Rotterdam, bij het plein 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, twee rijstokken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort ben jij de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 Heat it like a sauna, penetrating through your body armor, uh -huh. rhythmically we massage ya, uh, with hip hop mixed up with samba, with samba, so yes yes y'all, yo. you know we never stop, we never rest y'all, the blacker bees keep the funky fresh yeah. and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it, several times. Uh. every rotation played by every kind. Uh. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. We wop it bobby bobby being the on the B. We got, we got, time magnification. Time magnify like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, rest y'all. The blacker bees will keep the funky fresh, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say yeah.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 als we de zomerse weer niet in Zandvoort kunnen krijgen dan doen we het gewoon met de zomerse muziek Black Eyed Peas en Maskinada. En uh, welkom bij een nieuwe uitzending van Entertainment for You voor deze zaterdag 13 augustus 2011. Roy van Buringen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het jongen? Ja, goed hoor. Helemaal ja. goed. Lekker uh, zin in vanavond natuurlijk. Dancing on the street. <laughs> het wordt een. Uh... Fantastische avond. En uh, nou, ik zie je daar toch een klein beetje op gaan klaren. Dus uh, wie weet. Laat het hopen. Want ja. vanavond Dancing in the Street hier in Zandvoort. We gaan het straks uh, uitgebreid even behandelen. En nog iets leuk, Henry komt hier in de studio. Ja. Popstar Henry. Ja, hij is er nog niet, maar uh, we hopen natuurlijk <laughs> dat hij er snel is. Ik zou er vast wel zijn. Jij, zou, jij kwam gisteren nog tegen en zei het tot morgen. Ja, ik, uh, ik, ik was geconcentreerd aan het fietsen hier uh, in de. In de uh, ik je. Nou, kan je dat dan? En uh, ja, goed op de weg Toen opeens ja. zag ik die grijze man met het haar. En toen dacht ik van, hé, hey, die ken ik. Toen zwaaide hij Roy. En toen zei ik, hé hey, Henry, ja ik moet even doorfietsen. En, ja, ja. en toen zei ik, tot morgen. En toen zei ik tot morgen. Dus hij komt heus wel. We wachten gewoon af. En over dat grijze haar heb ik zo meteen nog een leuk fragmentje. Oh, ben benieuwd. ja Heb je nog wat gedaan vandaag? Uh, vandaag heb ik lekker de hele dag gewerkt. Ik ben zijn net terug. Dus, uh, Ook lekker. Dus je kan nu even relaxen en genieten van de muziek. Ja. Ik heb uh, vandaag voetbal. Ja. En heb je gewonnen? En ik heb gewonnen. 3-0 of 4-0, zo was het. We moesten tegen Amuiden voetballen. A -A en we hebben gewoon gewonnen. Oké, okay. nou leuk. dat is mooi. Hé, hey, en uh, afgelopen week uh, een beetje voorbereid, denk ik, voor jouw tweede vakantie. Die er eraan ik ga lekker volgende week naar Lorette. Heb, ja. heb je het nieuws een beetje gevolgd? <laughs> zo, ga, durf je er wel heen, Rudy? Ja, ik durf wel, maar ik ben, ik ben helemaal geen vechterstype, dus ik kijk wel wat er gebeurt. Ik ga hem in ieder geval niet mee bemoeien of zo. Ik kijk wel wat er gebeurt. Je gaat gewoon lekker, als, als de rellen komen, ren je gewoon snel weg en dan... Uh... Ja, nou, kijk maar wat Maar ik gebeurt. ken jouw vriendjes een beetje, die gaan, me, die gaan niet meenemen, nee, maar nee. die gaan wel uitlokken. Weet ik niet, ik denk het niet. Nee? Nee. Nou, ik ben benieuwd. Het zijn op dat zich ik, al verstandige gasten, dus ja, ik denk dat het wel dat. goed komt. Ja, ja en uh, daar is het gewoon uh, 32 graden, dus ik ga nog even een week in de zon liggen. Ja, ik Maar jij ook, hè, binnenkort. Ja, binnenkort. En dan kan ik jou jaloers maken. <laughs> ja, dan zit ik hier in het koude Holland in het september, ga je, hè? Ja. Maar ik denk dat september draaien. toch nog wel een mooie maand voor iedereen gaat worden. Laten we hopen, volgende week wordt het ook beter in ja. uh, Nederland, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus ik ben benieuwd. Dus uh, dat komt vast wel weer goed hoor, Rudy. Komt helemaal goed. Nou, laten we beginnen. Ja. Het is uh, tien over vijf. Goedemiddag. Entertainment for you. Hey yo. We won't play another song until we're damn good and ready. Oké, okay, we're ready. Transition. 5, 4, 3, 2 one this is the fm zompford <coughs> and the for you En daarvoor die Chris Brown en je yeah, drie keer. Hé, hey, luister, uit. ik moet echt even wat kwijt hoor. Ja, geen probleem. Hoe, hoe ik zet Rudy een lekker muziekje. Hoe Rudy gewoon aankondigt dat de plaat bijna afgelopen is. Hé <laughs> hey man, we gaan erin man. Jongen, jongen. joh. Je kan jonge. ook naar het scherm kijken dan zie je nog wel langer duurt. Ja, ja, <laughs> ja, dat, ja dat, dat kan ook ik natuurlijk. Ik ben een beetje weggedroomd, wat gewoon leuk, liedje hey, uh, even kort nog over Lorette, Want er kwam ja, de, nu weer een bericht Een groepje jongeren uit man, Nederland ja. Dat dus in Lorette uh, doorbrengt Is beschoten door de ME MA. Niet Vleeselijk, met kogels he? Maar met ja, van die rubberkogels. Ja. Die gasten zaten, zaten op het uh, Op het balkon Te filmen naar de ME En de ME zei dat ze weg moesten Deden ze niet te snel Geschoten Schoen. Ja en over die rellen gesproken Je hebt ook natuurlijk in uh, In Engeland nu heel veel rellen ja, en en, en het, er is kans dat het natuurlijk weer overslaat, want er komt nu weer een nieuw bericht. Want de politie heeft zaterdag een 18-jarige Rotterdammer opgepakt voor opruiing. Dat is um, het zeg maar een beetje, uh, een beetje uh, hoe zeg je dat? Ja, het, het, het stimuleren. Ja. Een jongen had afgelopen week via zijn Blackberry en op Twitter opgeroepen tot rellen in Rotterdam. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ja, Zie je, want wat, uh, wat in Engeland gebeurt, dat kan natuurlijk ook overslaan naar Nederland of naar andere landen Ja, natuurlijk. maar waar ligt het probleem? Waar, waardoor kan ontstaan die dat is er Het is ook niet echt een probleem. Nou, ik heb uh, van de week, uh, ik volg het nieuws natuurlijk ook. Ja. En uh, ik heb toch al een paar berichten gelezen. Dat ook, ook met geld maken. Dus mensen steeds armer ja, worden. Ja, het verschil tussen arm en rijk is het volgens mij. ja En, en dat ze daardoor ook bijvoorbeeld uh, gaan plunderen. Ja, dat gebeurt heel veel hè. Ja. Wat er dan gebeurt, dat is gewoon... Ehm, um, dat is eigenlijk. Ik heb een nieuwe tv nodig. Nou, laten we maar gaan plunderen. We zijn toch ja. mittellen. Wat, wat wilde de eigenaar doen? Er was bijvoorbeeld een meisje die. Uh, die was afgestudeerd voor. Uh, niet voor recht. Uh, voor in voor psycholoog, geloof ik. Ja. En die heeft een, uh, een tv uit een winkel daar gejat. Ja. tijdens de rellen. En uh, ja, ook uit wanhoop, omdat ze geen nieuwe tv kan kopen, omdat ze geld hebben. Dat is wel erg hoor dat je dat moet doen. Ja. En, uh, en toen, uh, ja, daardoor is ze wel uh, alles kwijt nu, weet je. Het hebt wel een strablad en, en ja. het wordt vreselijk hard aangepakt. Als jij betrapt wordt, dan uh, is ja, het Ja, en te en alles blijft het doorgaan natuurlijk. Ja. Je moet nu streng aanpakken. Als je ziet hoeveel mensen zijn opgepakt, hè, dat is echt niet heel te Heel veel, maar ook heel veel mensen gewond. En er zijn ook doden gevallen. Ja. Vreselijk. Heb je dat nieuws? filmpje gezien van die gast die, uh, hij was gevallen, hij was in elkaar geslagen, hij had een gebroken heus. en er waren twee, uh, twee Engelsen die gingen helpen. Maar ondertussen, dat ze hem gingen helpen, werd hij beroofd. Erg. Een van de meest bekeken filmpjes afgelopen ik week. Ik heb nou, dat is niet gezien, maar ik vind het wel vreselijk gewoon. Het is gewoon vreselijk, dit nieuws. En uh, ja, ik hoop dat het snel stopt gewoon ook uh, in uh, Red Het er, er moet vrede komen. Het, er, je je <laughs> <laughs> <laughs> Maar je leest ook in uh, Amsterdam bijvoorbeeld. Weer een schietpartij. Het is, het is echt... Uh, het is gek aan het worden allemaal. Ja. Ken jij het spel Angry Birds? Nee. Dat is een, een, een spel op de iPhone en Android, volgens mij. En dan moet je van die vogeltjes gaan schieten op van die varkentjes. Ik ga okay. kijken of ik het... Uh, ik heb het op mijn eigen telefoon, dus ik ga het even opzoeken, want er is wel, uh, wel apart nieuws. Even kijken, hoor. <lacht> Gezellig. is dat doontje? Oh. Nou, dat is dus het doontje van, uh, van Angry Birds, maar de makers van Angry Birds zijn dichtbij het vinden van een groot gouden ei in het spel kan je een ei zoeken. Maar net als de agressieve vogels in het gelijknamige populaire mobiele spelletje. Het Finse bedrijf Rovio, die maken het spel. Is in vergaande gesprekken met investeerders voor een forse geldinjectie. De onderneming heeft het geld nodig om haar activiteit uit te breiden. En weet je wat, voor in wat de investering moet zijn? Nee. 850 miljoen voor een spelletje. <laughs> het is wel Angry Birds, maar het is ook enorm populair.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 Wil je nou een huiskamerconcert winnen van Bluff? Het enige wat je hoeft te doen is deze single te kopen, Het aankoopbewijs te sturen naar de mail van Bluff. Is vast te vinden op www.bluff.nl En wie weet staan de mannen binnenkort bij jou in jouw huiskamer. Is dat even te gek? Entertainment for you. Goedemiddag. Nu met de nieuwe van Ben Saunders. All over. It's all on, she walks in the room. And Ho! De nieuwe van Ben Saunders. All over. En wil je nou je eigen Ben Saunders computer toetsenbord? Dat kan, want je kan nu een speciale Ben Saunders toetsen laten toevoegen aan je toetsenbord. Het is een uh, gouden toets met het dollar teken erop. Het is maar wat je wil. En uh, nog meer nieuws. Want Ben gaat namelijk uh, in een film spelen. Hij krijgt uh, een rol in de nieuwe film Shuf Shuf Zombibi. Zou je denken, nou als grote ster winnaar van de Voice of Holland... ...zou hij wel een mooie grote rol krijgen? Maar nee, hij wordt zombie. Zometeen gaan we het even hebben over Dancing in the Street. Een leuk evenement hier in Zandvoort. Dat doen we naar Elena. Say hi Op TV, TV. Zief Text TV op kanaal 45, 45. aan zijde zag de haren van een wild langs haar gezicht. Ambracht een jaar maar zoveel ouder in dit licht.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 Het zou wel lezen. Ja. Marco Bassata hoorde je en vrij zijn. Oh jullie luistert nog steeds naar Entertainment for You Op deze zaterdagmiddag avond Zometeen rond de klok van 6 uur Hebben we hier in de studio Popstar Henry We hebben nog een grappig, uh, ja, grappig uh, fragment uh, waar, waar ik eigenlijk af en toe niet zo blij mee ben Maar, maar het was wel grappig op dat moment En huh, Rudy? Ik heb het net even gehoord en uh, ik kan me het ook nog wel herinneren <laughs> En ik, ik, <laughs> Het was wel leuk Dus het is straks uh, dat fragment En vanavond hier in Zand voor Dancing in the Street Ja. Op een vier podia bij het uh, plein uh... Ja podia zie ik niet in het doel. Dat is heel apart. Ja, ik, ik weet het ook niet. Via, ik denk dat ze met regen rekening hebben gehouden. Ja, ja misschien met een tent of zo. Ja, Wat binnen zijn. gaan doen bij, bij de. Uh, ja, ja, nou ja, binnen. Ja, bij, de cafés, de, bij de cafés. Pleincafé uh, Koper, Chin Chin, uh, Café Neuf uh, Jengs en bij uh, Fame, Fame en Laura and Hardy oh Daar staan er vier podia's. Ze zullen diverse DJ's alle muziekstijlen tegen horen brengen. En het festival is mede georganiseerd. Omdat Zandvoort dit weekend in het teken te staan van de Masters of Formula 3. Racen natuurlijk op het circuit. Gedurende deze vier festivals zal het betaalmiddel de muziekmunt zijn. Deze is bij alle deelnemers in de voorverkoop te koop. En uh, op de avond zelf bij verschillende kassaloketten bij alle podia's. Met veel enthousiasme zijn we de uh, organisatie opnieuw begonnen de muziekfestivals van Zandvoort weer op de kaarten te zetten. Kwaliteit en gezelligheid voorop. Hopelijk heeft u als Zandvoerder en als bezoeker van Zandvoort net zoveel zin uh, in deze uh, festiviteiten als wij. Nou en ik vind het echt En het is echt een compliment aan de organisatie Ik vind het ook hele leuke festivals Heel goed bedacht Heel erg uh, goede uitstraling Zeker. Moderne uitstraling vooral. Alleen het jammer is Dat, dat het weer gewoon niet ja, mee We, komen, Elk we evenement. komen gewoon weer terecht bij het weer Maar uh, het is heel leuk Maar als de zon schijnt dan is het gewoon echt te gek. En dan staat denk ik ook heel zand voor het we, we hebben ook niet massen, want ik weet nog wel, vorige keer regende het. Met uh, culinair regende het ook. Nee, culinair was... Regen, was een, het een, regenachtig? Eén dag, één dag, één regen. De rest was drie keer zon. Oké. Okay. Vier keer... Uh, maar uh, het was ook regenachtig. En vandaag ook weer. En uh, het zal zoveel mooier zijn als, het, als de zon scheen en... De, de, er komt een bepaalde sfeer hier in het dorp. Maar ja... Uh, het is niet anders. Ja, het, het, het had allemaal hartstikke leuk geweest. Maar, uh, maar helaas, weer dat regen. Maar ja, een regendansje is ook hartstikke <laughs> ook leuk, leuk, toch? Tijdens uh, dit festival. Ik hoop dat het echt wel nou weer een succes wordt, ondanks de regen. Dus uh, kom, uh, kom hier naar het dorp. Het zal rond 8 uh, uur gaan beginnen. En we gaan er met z'n allen allemaal even los. Ja, en 20 augustus is het ook weer zover, Rudy. De zand voor de lijf, hè, komt uh, ook Oké. Okay. Oh, Daar dan gaan we het zo in ook even is over Is goed. Hebben. What am I supposed to do? To keep from going under. Now you're making holes in my heart. And yet it's time the show. I've been holding past. Is it any wonder? Since you walked right into my life. And interrupted the flow. I wanna know. Baby, when you're with me. Who do you think fool fooling? So short, turning your left light down again. Why don't you let me be? You don't know what y'all doing. Making me feel so short. But turning your left light down again. Did it again, did it again. Baby, I've got to know. Are we gonna make it? Lay it down beside me tonight and do whatever you feel. Baby, I'm in control. you know time will, that I will I gonna know Baby when you're with me Who do you think you're fooling Make me feel so short Turning your love light down again Why don't you let me be You don't know what you're doing Make me feel so short turning your love light down again Do it again up Vrijdag 21 oktober 2011 staat hij in het Patronaat Haarlem. En wij zijn erbij, Ben Sol en I Don't Wanna Waste. Zometeen de tweede uur van uh, Entertainment View met popstar Henry. Leuk, hij komt langs in de studio gezellig. En we gaan het natuurlijk even hebben over het Zandvoort Alive Festival. Wat uh, volgende week zaterdag weer gaat uh, plaatsvinden. Jouw favoriete plaats natuurlijk ook. Welkom 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Tot zo. Het gevoel dat je stierloos om